Meneer Jean-Luc uh, Vloerman. Meneer de Commissaire, u weet dat iets? Eh, we hebben op u gewacht en hebben u de sleutel bij? Oui, oh, natuurlijk. Nee, het is een desastre, monsieur, een vrij désastre. Het is meer Ja, dan eh, rustig maar. Hè. we zullen eerst eens kijken hoe het er daar binnen uitziet. Kom. Bruinhoog, jij blijft buiten staan. En zorg ervoor dat niemand binnenkomt die je niks verloor, meneer. Ja, brigadier, dat komt niet nog. Een hey moment, hey een moment. Eerst het alarm afzetten. Oh, god ja. ja. Wil je mag anders wel doorlopen, hoor, mevrouw? Of weet u niet dat er een vertragingsmechanisme... van 100 seconden op die dingen zit? Ik wil niet moeilijk doen, commissaris. Voilà. Alles is oké okay nu. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, ils ont tout pris. Bedoelt u dat u niets opbergt, meneer Broman? Non, enfin, madame, met een beveiliging... die meer dan anderhalf miljoen heeft gekost. A quoi sert cela, alors? En in het atelier? Oh, non, het atelier... Oh. Zijn gezicht goed bekeken, Guido? Ja, ja. Ballen in triplo. En eh, een adem die, als je er een voorhoudt, voor houdt, dan zet je de hele boel in de fik. Nee, als je het mij vraagt, die, die heeft vandaag een flink stapje in de wereld gezet. Mon dieu, mon dieu, is Ja, ja, ook al weg, hè? Ik vraag me wel af hoe. Zoiets vertellen de gangsters er gewoonlijk niet bij, mevrouw. Ziet u een spoor van inbraak, commissaris? En met die installatie? Daar hebt u een punt. Meneer Vrolman, oui? heeft u het nummer van de bewakingsfirma? Ah oh oui, dans mijn bureau, Een moment. Voilà, tiens, s'il vous plaît. Dank u, hier Guido. is op en vraag of ze vannacht iets gemerkt hebben. Oké. Okay. Mevrouw de substituut, kijkt u hier eens even Ja. Oh, de safe. De deur hangt er half uit. Ja, ze hebben waarschijnlijk Semks gebruikt. Dat Tsjechisch ah, spul. Ja, voor zo'n muur safe is een kleine hoeveelheid genoeg. En niemand in de straat die dat heeft gehoord. Ze zijn je amateurs geweest. Ze zullen hun voorzorgen wel genomen hebben. Je n'est plus rien. pas possible, je n'est plus rien. Nee, ik ruik hier iets. Ja? Ja, het komt vandaag. Naast ja. de werkbank. Een aquarium? Ja, vol smurrie. Wat is dat voor iets? Ja, iets chemisch, dat is duidelijk. Je kunt er niks doorzien. En al dat schuim daar bovenop. Oh, oh, zeg dat stinkt als het best. Uh, meneer Vrooman, hmm? wat is dat hier in deze bak? Qua? Ah, no, no, no, no. no, no. nou. Voest je toch zullen toch niet. Oh, dat zou de komple zijn, hè? Wacht met koudje handschoenen. Gaat u even opzij, alstublieft. Hè? Oh. En? Vindt u iets? Dit. Een. eh... Uh... Een. smaragd. En dit is goud. Goud? Zoden? En zo'n kleur? Dat was goud, madame. Voor ze het in het koningswater hebben gegooid. En er ligt nog een hele hoop. Van oh, barbaar nom de dieu! Ik bedoelde dat de daders niets hebben meegenomen. Dat kan toch niet? Niemand breekt één alleen maar om een boel juwelen te vernietigen. Ja oh, En no. uh, wat is dit allemaal dan, denkt u, hè? Rommel, de camelot? Ja, dat kan, meneer. Koningswater, is dat giftig? Dat is een mélange van zout en Salpeter. Ja, laat u nu maar zo, meneer Vrooman. Anders gaat u nog het sporenonderzoek van de expert bemoeilijken. Maar ja, waar blijft u, zeg? Geen idee. Ik heb hier de leiding niet, hè? Luister, ik heb die van Securitim hier nog aan de lijn. Ja, en? Hij beweert dat meneer Vrooman gisteravond rond 11 uur het alarm zelf heeft uitgeschakeld. What? En de centrale heeft verwittigd. Pardon, moi, mais meneer ce type... Hij heeft het gesprek met zijn collega op tape en is het nu aan het opzoeken. Maar dat is gelogen, hoe kan ik nu... meneer Vrooman, ik laat u allemaal meeluisteren. Hallo centrale, u spreekt met Jean-Luc Vrooman. Excuseer voor het derangement, maar ik verwacht vanavond nog een belangrijke klant... en ik heb daarom het alarm gekopieerd. Genoteerd, meneer Vrooman. En kunt u ook zeggen hoe lang die onderbreking ongeveer zal duren? Oh, een uur? Anderhalf uur? Gaat dat? Dus rond één uur is alles weer in orde. Bien sûr, mon ami. In orde. En nog een goede avond verder, meneer Vrooman. Dat was het, meneer Verzavel. Oké, okay, bedankt. Vergeet niet zo snel mogelijk een verslag op te stellen. Hè? En het ons te bezorgen, ja? Komt in orde. Ja, meneer Vrooman. Wat hebt u daarop te zeggen? C'est bien simple, madame. Dat was ik niet. Pardon? C'était pas ma voix. Iemand anders heeft zich voor mij uitgegeven. Ik heb in elk geval de centrale niet opgebeld. Weet u dat zeker? Madame, alstublieft. Ik sta er niet te liegen. hè. En als u mij niet gelooft, ik was gisteravond op een feestje bij mijn cousin René Anvers. En daar zijn tien getuigen die kunnen confirmeren dat ik met niemand heb gebeld. Ja, maar wie was het dan wel op die type? Ook geen idee. Alles in zijn van die daders. De salopaar, Pierke de Valeur. Als ze gestolen hadden, dan had ik van de assurance kunnen trekken. En nu kan ik het vergeten. Goedemorgen allemaal. Hallo, Klaas Vermeulen, technische recherche van de gerechtelijke politie. Tja, wat als je nu zegt? Ik heb het tegen mevrouw de substituut, Van In? Zij kent me nog niet. Aangenaam. Mm -hmm. U weet wat u te doen staat, meneer Vermeulen? Ah, slijmen en de dikke nek uithangen. U zei? <hums> niks, niks. Verkriebeling in de keel. Als u het goed vindt, mevrouw, zal ik eerst wat foto's maken en dan op zoek gaan naar vingerafdrukken. Oké. Okay. Uh, meneer Van In? Meneer Van In? Komt u even mee, alsjeblieft. Twee dingen commissaris, houdt u alstublieft op rechtstreeks of onrechtstreeks met mij de draag te steken. Ik mag dan nog niet zoveel ervaring hebben als u, ik wil niet voortdurend recht gewezen worden. Ambulatie. En ten tweede, legt u mij eens uit hoe het kan dat dieven wel op de hoogte zijn van de alarmcode, van de procedure voor het aan- en afmelden, van de manier hoe ze hier binnen kunnen geraken zonder in te breken, maar de brandkast moeten opblazen omdat ze blijkbaar net aan die code niet gedacht hebben. Well, uh, ja, ik, uh... precies commissaris. Ziet u wel, Claire? Ik denk al net hetzelfde als u over deze zaak.